Overdag gaat het vanuit het westen uit licht sneeuwen. De temperatuur komt maar net iets boven nul. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. In de film Onze Manier van Leven... worden de oprichters van de politieke partij Denk gevolgd... in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Jack Janssen maakte die film en hij is uh, zometeen hier uh, in de studio. Gamal Fouad is beeldend kunstenaar en schrijver... en deze week heeft hij zijn uh, bundel uitgebracht, de Voorhuidenverzamelaar. En we gaven hem de reismicrofoon mee op zoek naar uh, hoe zijn week is uh, geweest. Dat hoort u zometeen. Roderick Six is uh, schrijver uit Vlaanderen, schreef uh, de romans Vloed en Val... Schreef ook samen met Thomas Blondot boeken op recept uit. En dat uh, werd gebundeld als de Boekendokter. Deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. Roderick Six, goeienacht. Goeienacht, Pieter. De dagen vliegen voorbij. Dit is alweer de vierde. De laatste van je week. Elke nacht een, uh, achter een verhaal was de belofte. Wat, uh, wat is het thema geworden? Vandaag hebben we mij laten inspireren door een paviljoen in Korea dat opgetrokken is door een uh, architect die het zwartste zwart ooit heeft gebruikt. Fenza Black X heet het. En het zou alle licht moeten absorberen. En als je naar kijkt, is het alsof je een gat in de ruimte ziet. Het meest duistere gebouw, het meest duistere paviljoen. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang. Oké. Okay. God. Als ik je biografie mag geloven... schip je eerst hemel en aarde... en daarna het licht. Je zag dat het goed was... de scheiding tussen licht en duisternis... tussen dag en nacht. Daarna kwamen planten en dieren... het gewemel der zielen... zoals Genesis het vertelt. Op de zesde dag... maak je evenwel een fout... en creëerde mens. Je wilde dat ze heerser werden... beschermers... Meesters over alles wat je schapen had. En je dacht dat het goed was. Liep dat even verkeerd. Je probeerde het nog te corrigeren door domweg je zoon te offeren. Maar ondertussen hebben we ook jou vermoord en leven we wat los. Sinds jouw pensioen hebben we aan de aarde een mestvalt gemaakt. Een planeet die we blijkbaar hoognodig droog willen zien beste gods qua erfgenaam hebben we gefaald. Misschien zijn we het onderhand misschien, misschien willen we niet langer als... ...misschien we niet langer als jouw private zoon dienen. Misschien is het buitjes geweest. Wat een leuk experiment, een mooi probeersel... ...in het gigantisch laboratorium dat het gehouden heet. Misschien verzaken we daarom wat licht... Misschien zoeken we daarom naar het zwartste zwart. Misschien, beste God, zijn we er helemaal klaar mee. Misschien moet je nu maar het licht uit doen. Bij het uh, zwartste zwart een uh, brief aan de schepper... dat het misschien allemaal wel mooi is geweest. Want uh, het is voorbij. Ja nou, ja, nou ja, wat kan ik erop zeggen? Dat is uh, niet alledaags dat iemand uh, de heer aanschrijft uh, in dit programma. Nee, maar gezien de nacht dacht ik van, het mocht wel eventjes. Ja, natuurlijk. Ben jij, ben jij gelovig opgevoed eigenlijk, uh, Roderick? Wel opgevoed, maar helaas verzaakte mijn geloof. Uh, Al snel? Was, uh, heel snel, ja. ja. <hums> ik denk niet dat er uh, een bestaan is na dit leven. Ik denk het ook niet. Maar ja, het zou meegenomen zijn als het wel zo was. Of niet, je weet nooit wat nee, het is. Nee, ja, het hangt er ook weer vanaf hoe, uh, hoe het daar is. Roderick, uh, dank je wel. En uh, tot een uh, volgende keer. En ik wens je voor nu een hele goede nacht. Ja, fijne nacht.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 So well, you're terrified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 So your terrified was dat met het uh, nummer Always Ze zijn toe aan hun uh, achtste album Invisible Storm, waar dit uh, liedje ook op staat. En 20 april treden ze op in uh, Utrecht. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. De gast is filmmaker Jack Janssen. Hij heeft een film gemaakt, Onze Manier van Leven... over de opkomst van de politieke partij Denk. De aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar. Het is een film over een overwinning. Een historische entree van een nieuwe partij... met drie zetels in ons parlement. En de roerige aanloop daarnaartoe. De twee lijsttrekkers die vechten met zo'n beetje iedereen die op hun pad komt. En vertegenwoordigen onvrede die breed wordt gevoeld in hun achterban. Jack Jansen, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat was je gedachte toen je begon met de film? Wat voor film dacht je dat het zou worden? Nou, ik had toen nog niet een film in mijn hoofd. Het is namelijk. Uh, het idee is ontstaan bij de breuk met de Partij van de Arbeid. Toen ze zich afzonderden en zeiden we gaan en, zelf al verder. Ja, dan hebben we het dus al over meer dan uh, drie jaar geleden. En um, wat uh, wij wel toen direct zagen, of waar we het gevoel van hadden, is dat dit is niet alleen een politieke ruzie is, dit staat voor veel meer. Uh, uh, ik denk dat ze voor ons sterk al een soort exponent waren... Zeg maar, van de onvrede die er eigenlijk uh, ja, bij minderheden leefden. En dat is eigenlijk het uitgangspunt van de film geworden. Want dit is een historisch moment dat we hier uh, van, van binnen uitvolgen. Ja. Uh, dat is wel duidelijk, maar de, de vraag is eigenlijk meer... wat is dat historische moment? Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Um, nou ja, het, het is dus historisch omdat er nooit eerder een partij... Uh, zeg maar van... Een migrantenpartij, of hoe precies. moet je het noemen? Ja, dus het is dus van, van mensen van migrantenafkomst... geleid door mensen van migrantenafkomst... in het parlement is gekomen. Uh, in Nederland niet en uh, bij me weten in heel Europa niet. Dus in die zin is het uh, historisch. En dat, dat, dat wisten we eigenlijk natuurlijk al heel gauw. Dat gevoel al heel gauw van als dit gaat lukken. Maar toen wij eraan begonnen, was er nog niets. Uh, er waren... Uh, ik weet nog de eerste keer dat we bij hun, uh, op hun fractie kwamen kwamen. En dat waren twee mannen met een grote stapel negatieve pers uh, op hun broodje. En dat was het, verder was er nog helemaal niets. Het moest allemaal nog uh, beginnen. Ja, en wij hadden dus heel erg op dat moment uh, vooral het uitgangspunt in ons hoofd van uh, als ze dit echt gaan doen. En ik had ook nog op dat moment zoiets van, uh, gaan jullie dit wel echt doen? Want anders is het niet interessant genoeg. Hè? Zo was het op dat moment eigenlijk nog. Uh, maar uh, als jullie dit inderdaad gaan doen, ja, dan wat, wat komt er dan op je af? Wat gaat er dan gebeuren en wat betekent dat? Dus dat is eigenlijk uh, het primaire uitgangspunt geweest. De titel is uh, ontleend aan een, een uitspraak van uh, premier Mark Rutte. Die ja. zegt, uh, als het je hier niet bevalt, donder dan op of iets van die strekking. Want onze manier van leven, die moet je wel uh, omarmen. Nou, het is eigenlijk niet. In de film is het ook niet zozeer uh, uh, Mark Rutte. Uh, het term is eigenlijk. Ons manier van leven is, is eigenlijk veelvuldig gebruikt. Uh, ik geloof dat tot en met Trump heeft hem zelfs gebruikt Maar uh, het directe verband in de film is troonreden uh, uh, in dat jaar. Dus, uh, Willem-Alexander die. Exact, de koning die uh, benoemde dat. Ja onze manier van leven, die moeten de migranten ook aanleren of, uh, ja. of zoiets. Nou ja, het was niet, ik heb de, de formulering ook niet precies in mijn hoofd... maar het kwam er dus inderdaad op neer dat... Uh, ja, we behoren ons allemaal te voegen naar onze manier van leven... en onze waarden en normen. Dat was een beetje de strekking van dat stukje tekst. En uh, het opvallende is ook, uh, het fragment zit in de film... En op het moment dat dus hij het over onze manier van leven had, kreeg je plotseling een close-up van Kuzu. En dat is dus niet wat wij in de film hebben, maar dat is, dat is de weergave in de, in, de, in de originele versie, zeg maar, zoals die in dan de de uitgezonden is. Ja. Ja. Dus uh, ik weet niet precies hoe dat gewerkt heeft, of uh, de regisseur van het programma. Dus, uh, de tekst van tevoren had, maar op de een of andere manier... was de, die directe associatie daar dan ook uh, Kuzu bij. Ja, want die werd op dat moment prominent in beeld gebracht. En Kuzu ergerde zich ook aan die uitspraak... bleek later bij de vergadering van Denk. Ja, nou ja, sowieso, omdat het uh, uh, natuurlijk ook, ook dat hij het natuurlijk politiek vond. Maar ik denk ook dat, uh, en dat wordt natuurlijk heel erg gezegd, en dat, is natuurlijk, ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk ook met dat hele spanningsveld te maken, met de breuk van de Partij van de Arbeid. Dat je, ja, wat is dan onze manier van leven? Wat is onze manier van leven uh, voor mensen die anders zijn, of ergens anders vandaan komen? Ja. Ja. En en nou, maar dat, dat is dus en dat, dat is, er zit misschien oh ja, er zit nog een mooi fragment in de film ook, denk ik. Uh, veel of de mensen moeten de film nog zien, maar er is een klein, uh, een jongetje op school. Uh, islamitische school is het. En uh, die, die gebruikt eigenlijk een uh, soort uh, klassieke antidiscriminatietekst. Die zegt tegen Savannah Simons, die daar op bezoek komt... die zegt van, uh, uh, ik begrijp die discriminatie niet. Ik ben toch net als jij. Je, wij zijn toch hetzelfde, wij zijn mensen. Dat is wat zijn, eigenlijk zijn zegt. takken Zo aan kleine... dezelfde stam, zei hij. Ja, terwijl uh, en, en dat is dus uh, een soort... soort uh, ja, dat is iets wat gebruikt. Er was ook bijvoorbeeld een tentoonstelling in het Fotomuseum Amsterdam niet zo lang geleden. Gordon Parks. En die heette ook I am you. Hè. Dat is een soort klassiek begrip. Uh, als je tegen discriminatie bent. Dat, dat werd al gebruikt. Uh, ook, ook in de, de African-American uh, uh, strijd tegen discriminatie in Amerika. Maar in de film zie je eigenlijk veel meer van I am not you. He, ik, ik ben anders. Ja. Wat, wat is dan onze manier van leven? Ik denk dat dat veel meer de worsteling van, uh, van het moment is geworden. We zien in die film het eerste shot, het is een, een verslaggever van Pond die volgt Kuzu. Ja. Dat doet ze op een manier die, die, uh, die, die zo bijterig is en zo irritant dat, dat, dat je ook wel begrijpt waarom hij geïrriteerd wordt en, uh, en, en eigenlijk moeite heeft om niet heel boos te worden. Ja. Tegelijk blijft ze maar opnieuw dezelfde vraag stellen. Neem je afstand van de af uitspraken van Erdogan. Neem je af afstand et cetera. Dat gaat maar door. Er zit meteen ook een beetje een van de pijnlijke punten van deze film in. Dat, dat het ze eigenlijk niet lukt om dat imago van een conservatief Turkse partij af te schudden. Ze distancieren zich er niet echt van, en toch ook weer wel. Ze zeggen waarom moeten we hiervan distancieren? Het wordt uiteindelijk een conflict met de pers... dat, dat alsmaar doorgaat in deze film. Het, het, is, het is in die zin een zeer rommelige campagne voor ze... Uh, nou, in ieder geval is... Uh, het, het, het hele jaar was natuurlijk vol onverwachte gebeurtenissen. De komst en vertrek uh, van Savannah Simons. De komst en vertrek van Savannah Simons. Uh, wie had het kunnen verzinnen? Een koep in Turkije. Een dus schandaal was... over het verleden van een van de lijsttrekkers. zoals stuk ja, die, die ja. werd geassocieerd met malversaties. Maar um, je zag eigenlijk al vrij vroeg dat gevecht... inderdaad ook met de media en met de pers. En... Um, ja, dat heeft dus denk ik ook heel erg te maken met. met ja, ook in wezen, dus die, dat samengaan van media en politiek. En die van partij voor Arbeid. Het gevoel dat je dus, op het moment dat je anders bent, dat je dus. Uh, in die bepaalde hoek gedrukt wordt. En dat het alleen nog maar daarover mag gaan. En ik denk dat dat een heel lastige uh, ja, uh, situatie is. In de zin van: uh, hij is, dat is heel moeilijk bij elkaar te komen. En dat conflict dat blijft zich dus eigenlijk afspelen. En ik denk dat je in de film ook ziet dat er als het ware verschillende werkelijkheden zijn. Van media, politiek en zeg maar, het, het dagelijks leven op straat. Maar ik had ook wat idee dat, dat, ze, dat ze heel voorzichtig omgingen met de kwestie Turkije. Dat, dat ze daar eigenlijk probeerden te laveren om iedereen tevreden te houden. En, en daarmee ook onduidelijkheid creëerden. Uh, ze zullen, kijk, kijk, ik kan natuurlijk niet voor Denk spreken, maar uh, ongetwijfeld zijn natuurlijk politici. Dus zij zullen ongetwijfeld, en maar dat lijkt me dus ook voor de vraag stellen duidelijk, dat ze zullen uh, natuurlijk niet uh, uh, potentiële kiezers uh, uh, van zich af willen stoten. Dus uh, ja, dat, uh, dat zijn nou eenmaal de dingen zoals het gaat in de politiek. Dat uh, ja. is geen, uh, geen twijfel over mogelijk natuurlijk, nee. Het was een, het was een, een genoegen om dit, dit van binnenuit te zien. Ja. De, de dag dat Silvana niet komt opdagen voor een debat. De frustratie die je ziet. De, de momenten ook van, van glorie. Dat ze, dat ze merken dat ze een achterban hebben. Ja. Uh, alles wat er gebeurt in dat ene, ene jaar allemaal van binnenuit gefilmd. Was je, was je er permanent bij of had je gewoon het geluk dat je op de goede momenten aanwezig was? Um, je kunt er natuurlijk niet permanent bij zijn, dat is onmogelijk. Dus je moet inderdaad voortdurend bezig zijn met uh, informatie winnen. En uh, proberen er op de goede momenten bij te zijn. En met uh, uh, politici denk ik het algemeen en, en, en hier uh, uh, zeker was dat voortdurend touwtrekken. van hè, wat, hoe, hoe kom je erbij en uh, op welke momenten kun je erbij zijn. Dus dat heeft gewoon heel veel uh, energie gekost. Daar komt het op neer. Ja. Ze, hebben, ze hebben moeite met, met, met veel journalisten. Dat zie je in die film. Ja. Maar jou zijn ze al die tijd blijven toelaten. Ja. Wij hebben... Uh, uh, drie, meer dan drie jaar geleden... hebben wij uh, dus B een afspraak met was. hun gemaakt. Nou, we hebben gewoon een afspraak met hun gemaakt... om dit te gaan doen. En... Uh, daar hebben we, zoals ik al zei, dat is uh, niet zonder slag of stoot gegaan. Dus daar hebben we heel veel uh, werk aan besteed. En dat is uh, niet gemakkelijk geweest, maar dat hebben we inderdaad volbracht. En die afspraak die is dus nagekomen. Dat, is, uh, dat pleit voor ze dat ze dat uh, hebben gedaan. Een, uh, een film die uh, te zien is op televisie, Onze Manier van Leven. Laten we nog uh, naar de kaarten gaan. Ik de wil je, kaarten. Wil je alsjeblieft een vraag trekken? Ja. Waar lig je van wakker? Dat zijn de moeilijkste vragen die er zijn. <laughs> Waar lig je van wakker? Ik lig niet zo gauw wakker. Uh, ik denk, als ik wakker lig, dat het al gauw met een uh, soort angst te maken heeft... voor er zal toch niet iets zijn met mijn kinderen. Iets in die geest, ja. Dat soort, dat soort angsten ja, zijn het. Ja. Lig, lig je wakker van, van de thema's waar het in je film over gaat? De, de, de, de splijting van een samenleving. Mensen die zich buitengesloten voelen. Mensen die, die steeds meer in groepen worden aangesproken. Verschillen die steeds meer worden benadrukt. Um, nou, daar lig ik gelukkig niet wakker van. Maar ik denk wel... Dat is natuurlijk een, deze film nodigt ergens ook uit. Je had het net over... Gevecht met de journalistiek enzovoort. Kijk, veel mensen hebben natuurlijk niet meer dan een paar frames of beelden uh, in het hoofd over, over wat er toen gebeurd is. En het is ergens een soort reflectie op de tijd. Dus deze film nodigt wel uit om uh, eens gewoon met een open mind daarnaar te kijken. En uh, ik denk dat dat uh, uh, niet onbelangrijk is, omdat we toch, uh, als je een beetje kijkt met wat er ook politiek aan het veranderen is, dan. Uh, heb ik het gevoel dat er toch tendensen zijn... Zeg maar, naar segregatie, naar sectarische toestanden. En, uh, uh, ik had het net over wakker liggen van kinderen... maar uh, ik zou het uh, heel fijn vinden als uh, zeggen, onze kleinkinderen... nog uh, fijn met elkaar in uh, dezelfde speeltuin kunnen spelen... en niet, uh, niet soort bij soort. Dat er aparte speeltuinen moeten komen voor elke groep... dat zou, ja. dat zou tragisch zijn, ja. ja. Neem nog een kaart als je wil. Welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Ah, die komt al vroeg. Ik heb op geen enkele vraag gehoopt. Uh, nee, misschien lag ik wel wakker van wat voor vragen zou dat worden. Misschien was dat een weet antwoord tot de vorige Ik zou het niet weten, nee. nee. Laten we er nog geen doen. Nee. Wie neem je niet serieus? Uh, ik neem mijn moeder niet serieus. En daar kunnen we hartelijk om lachen. Je moeder? Mijn moeder, ja. Want die geeft je adviezen en, en dan luister je niet. Ja, we kunnen een grote lol met elkaar hebben. Misschien omdat we elkaar af en toe niet serieus nemen. Ja. Dan is het ook wel een teken van liefde om iemand niet serieus te nemen. Eh... Uh. Ja, nou ja, sowieso denk ik dat humor niet onbelangrijk is. Dus als het op dat vlak ligt, ja. Laten we er nog één doen. Ja. In welke film zou je willen spelen? Ja. Nou, laten we zeggen, de Harrison Ford-films. Dat lijkt me wat. De mooie avonturenfilms, een soort Indiana Jones-achtige rollen. Ja. ja, ja. Verborgen werelden ontdekken en. Prachtig, uh... ja. Ja. ja, in zekere zin doe je dat ook wel als documentairemaker Ja zeker, ja klopt Je ontdekt inderdaad werelden En uh, misschien uh, is inderdaad uh, op de aarde elk plekje al ontdekt Dus is dit, uh, zijn dit de mooiste werelden die erover zijn om te verkennen ja. De werelden van andere culturen of andere groepen Andere of mensen, of, ja. Ja. Ja. ja Andere kringen Laten we nog een vraag doen Wat is je grote ondeugd, mijn hemel? Wat is mijn grote ondeugd? Wat is jouw grote ondeugd? Kun je me helpen? Mijn grote ondeugd. Ja. ja, onmatigheid in allerlei dingen, denk ik. Onmatigheid. Um, mijn grote ondeugd. Verzin eens wat ja welke, welke zijn er allemaal hè hebzucht jaloersie de... hebzucht heb ik niet jaloersie jaloezie valt heel erg mee noem Luiheid. er nog eens eentje Laaiheid ook niet uh, maar ik heb natuurlijk ongetwijfeld ondeugte lust Lust, noem, noem de lust maar. Ja. Lust. lust for life, yes. Ja, nou dat is, dat, is, dat is Eigenlijk is dat niet zo'n enorme ondeugd. Je moet het alleen een beetje op het moment kunnen Ik vind uh, levensdrift heel belangrijk en heel mooi, ja. Dat klopt. Laten we nog een vraag doen. Wie was je eerste liefde? Oh ja. Um, ik heb een beeld wel in mijn hoofd. En volgens mij dateert dat van de kleuterschool. Zo'n feestje. Al. Ja, ja, feestje. En dat was, volgens mij was dat ook haar verjaardag. Een meisje, een mooie witte jurk en, en, en zwarte haar. Ik denk dat dat mijn eerste liefde was. Ja. En je weet geen naam, maar dit, dat was nee, de eerste nee, nee, keer dat je nee, dat gevoelde? maar voelt. dat is een soort eerste beeld. Ja, dat heb ik wel, ja. Heel vroeg was dat, ja. En wat was je eerste was officiële liefde? je, moet dat? lage school geweest zijn. Kleuterschool lijkt me onwaarschijnlijk. Maar wel heel vroeg, ja. En je eerste officiële liefde, dat je hand in hand liep en zei van... Uh, we horen bij elkaar? Nou, ik ben niet zo officieel, hoor. Nee, dat, uh, nou. nog steeds niet. <laughs> dat valt erg mee. Of erg tegen, hoe je het zien wilt. Ja. We gaan er nog geen doen. Ik dacht er al lang waar. Nee, joh. Misschien ja, had geen... ik daarop minder kaarten. Wie of wat is de liefde van je leven? Nou ja, het gaat maar door, hè. Het moet over de liefde gaan. Uh, wie of wat? Moet ik ook daar nog tussen kiezen? Ja, hoe die wat erin is gekomen, dat is... Uh... <laughs> ja, weet niet, maar... Dat is een escape, of wat? Wat is de liefde van je? Ja, dat is mijn motorfiets, nee joh. Doe maar wie... Film is de liefde van mijn leven. Film. Daar ben ik mooi uitgekomen, toch? Ja, dat Wat? heb je mooi gedaan. Ja. Film, film ja, het was is je een leven. escape. Dat is een escape. Nou, je hebt er ook veel tijd in gestoken in deze film. Dat is. Uh, je bent niet over één nacht ijs gegaan. Hmm. Je, hebt, uh, je bent niet blijven hangen in de makkelijke beelden, of de beelden die we al kenden... Of het verhaal dat we al dachten te weten. Of de mening die, uh, die ik misschien al had. Het is, uh, het is in die zin echt een geslaagde film. Onze manier van leven, en die is uh, te zien op uh, televisie. Um, Rond de klok van 11 op NPO 2 aankomende woensdag. Jack Jansen, dankjewel. Dankjewel. Peace, love and dub is de toepasselijke titel van het albumdebuut van The Dubbies. Opgenomen in Jamaica. En dit nummer heet I Love Me. Most of my dreams are gone. But if I wanna be able to accomplish my goals, I gotta start believing myself and really hold on. I'm gonna be who I wanna be. I'm gonna do what I wanna do. I'm gonna be happy with what I see. When I look at But like so many rules to live up to That it's almost blasphemy When anyone is all so good of you Just be courageous as the beast and his beauty Everyone deserves his own movie cutie Looking in the mirror it's not to be a nuisance So don't listen to those who don't want to choose you Yes, the skin, the eyes, hair and expression Those are the things that make us all parts of your body are black and blue. Is that a special way of yeah. showing that he loves you, Bro, you love you? Broke to cute me full of yourself. Tabby's met I Love Me één minuut gemaakt door Richtje Rijnsma. en die heet Moederoor. Eén minuut. Soms best zielig. Moet ik nou er naartoe? Moet ik hem laten? Maar ik kan heel hard kruisen. Dan kan je er ook echt niet, uh, kan je hem ook echt niet laten. Dan moet je daarheen.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 Het is gewoon het tweede kindje. oor gemaakt door Richtje Rijnsma. Morgen in Utrecht in de Grote Zaal van Tivoli Vredeburg... een concert van de zanger en liedjeschrijver Willy Flotin. En hij zal daar met uh, alle twee zijn bands spelen... The Lionist en Richmond Fontaine. Bijzondere uh, bijkomstigheid is dat hij ook schrijver is. Vijf romans gemaakt en zijn laatste boek... is momenteel een succes in de bestsellerlijsten. En werd uh, vorige week in uh, het tv-programma De Wereld Draait Door... nog uitgeroepen tot uh, boek van de EO deze maand. Jan van Mersbergen, nacht. Ja, goeienacht. Je bent een, uh, een fan van uh, Willy Vlautin. Ja, kan ik wel zeggen, ja. ja. Hoe is dat begonnen? Wanneer leer je dat kennen? Ja, weet ik niet. Ik denk dat ik uh, zijn boek... Het is een beetje raar vertaalde titel. De titel in het Nederlands is De Ruwe Weg. En daar staat een paard op de, op de voorkant... Uh, en ik, ik heb een theorie dat Amerikaanse boeken met een paard op de voorkant... altijd goede boeken zijn. En toen verscheen dat boek, dus toen moest ik het lezen... om mijn theorie te, uh, nou, te kijken of het, of het klopt. En dat bleek... Uh... Dat bleek te kloppen wederom. Dat bleek wederom te kloppen, ja. Je bent zo in die theorie gaan geloven... dat je zelf ook een boek hebt geschreven... dat helemaal wordt verteld vanuit het paard. Ja, en er staan zelfs twee paarden op de keur. Ja, je dacht, daar kan ik overheen natuurlijk. Ja, ik moet toch zoiets proberen een keer, ja. ja. Zijn muziek ligt ook wel volgens mij een beetje in, in de straat van de muziek waar jij van houdt. Ja, ik, hou, ja, morgen, ik ga morgen vroeg naar carnaval, naar Venlo. Dus ik, ik, ik, ik hoor nu alleen nog maar carnavalsmuziek deze maand. En eigenlijk is het vanaf november. Maar de rest van het jaar luister ik wel veel naar uh, ja, veel, veel country. En dan komt Flotte uh, natuurlijk ook vandaan, ja. Nou is het het miraculeuze over deze man. Hij is al jaren bezig. Hij heeft liefhebbers, waar, je, waar jij er dan een van bent. Maar echt veel succes in Nederland heeft hij nooit echt gehad. Tot nu. Dit boek is ineens uh, omarmd door de recensenten de hemel ingeprezen. En iedereen uh, heeft het erover. Ja, die andere boeken ook wel. Er werd goed gerecenseerd. Maar voor verkoop doen uh, recensies niet zo heel veel meer. Maar er heeft het ook overvloed. In wel in vrij Nederland door Jeroen Vleunks een mooi artikel gestaan, een soort, een soort overzicht. Uh, ik denk twee maanden geleden alweer. En toen was dit boek nog in een in een soort uh, drukproeffase. Uh, dus toen kon het al wel gelezen worden. Nou, die, die aandacht krijgt hij wel. Maar als je natuurlijk uh, bij, door het boekenpanel een keer uh, de ruimte ingeknald uh, wordt, dan uh, dat, dat is dat is de manier om, om een schrijver als in op die bestsellerlijst te krijgen. Hij kwam van de week heel voorzichtig binnen, ergens uh, hoog in de 50. Ja. Ja, misschien dat dit gesprek nog invloed heeft, maar ik vrees dat hij er anders volgende week weer uit ligt. Dat het toch wel meevalt met, uh, met die doorbraak. Je gaat hem morgen ja, ook interviewen. Ik... Ja, ik spreek hem morgen vroeg. En dat is voor NSC. Ik denk over, uh, over anderhalve week zal het verschijnen. Dus daar ga ik hem. Uh, ik wil hem wat vragen voorleggen. Wat ja. is Vooral je, meeste, over... je meest sprangende vraag? Ja, het gaat over afstand, denk ik. ik. Ik wil van hem weten hoe hij zich verhoudt tot. Tot zijn personages, tot zijn uh, lezers, tot andere schrijvers. Hij schrijft heel... bijna als een camera, heel afstandelijk. En op een of andere manier moet dat iets met hem te maken hebben, met zijn afkomst, of waar hij woont, of met de mensen met wie hij omgaat. En hij heeft al een keer in een interview gezegd, we hebben natuurlijk opgezocht dat hij uit een omgeving komt waar eigenlijk niemand las. En misschien wel heel veel mensen naar muziek luisteren. En, en ik wil dan wel weten hoe... Ik kom zelf ook uit zo'n omgeving. Ik heb laatst afgelopen Vrijdag heb ik een lezing gegeven... precies in de streek waar ik opgegroeid ben. En dan voel ik een soort tweespalt steeds. Van, ja, ik, ik, ik, ik word daar wel binnengehaald als schrijver uit de streek. Als een soort... Ja, mensen kijken daarnaar van... hoe kan toch in godsnaam iemand van bij ons dan schrijver worden? Dat, dat, ja, dat je dan een boek schrijft, dat kan dan toch nog wel. Maar... Ja, dat je dan ook misschien nog op dat boekenbal echt gaat rondlopen... en dat je, dat je daar dan ook naartoe mag, dat is dan wel heel wat. En dan vertel ik die mensen, ja luister eens, als ik niet naar dat boekenbal ga... dan gaat het hele feest gewoon helemaal niet door. En, en, en dan schrikken ze gewoon bijna, van, alsof ik toch niet zo'n positie kan hebben in dat wereldje. Dan zeg ik, ja, wat heb ik echt? Ik, ik, oh, ik, ik trek dat natuurlijk... Uh, ...eindeloos door in een... In, ...ja, er wordt een soort, er wordt een soort gevecht. Wat ik ja, dat wil, zou ik ook doen. Ik zou het dan ook heel ja, groot natuurlijk. maken. Ja, ja, ik wil natuurlijk... Maar, maar, ja, ...ik loop daar op mijn gemak rond... En, ...en dat is heel moeilijk voor te stellen. Dat is heel lastig. Omdat ja, het... Is toch ...omdat een, je een van hun bent. Dus, ja, precies. En dat ik de mensen daar ken... ...en dat ik ze misschien bij de voornaam... aandurf te spreken of zo... Dat, ...daar kijken mensen heel erg tegenop... Ja. En ik kom daar natuurlijk wel vandaan. Dus ik heb dat ergens ook... Moet ik dat ook in me hebben? En dat, heb, ja, en, en dat, dat wil ik voor mezelf onderzoeken. En dan wil ik eigenlijk van Floorting ook weten. Hoe, hoe zit dat bij jou? Hij komt nu naar Nederland. Hij speelt met zijn beentje, maar... Hij heeft wel een boek in vertaling hier. Dus hij is misschien niet een, een, een Dan Brown. Maar toch, hij, ook, hij, is, hij, hij is wel dan iemand. Dan Dan, dan, dan Brown dat is precies het, het tegenovergestelde eigenlijk van wat... Want wat Ben Brown doet, dat doet hij. Heel sober, heel beschrijvend. Hij, hij vult bijna niks in. Hij laat jezelf het verhaal en de karakters in je hoofd, nou, zeker voor de helft, vormen. En nou ja, dat is geen gemakkelijke kost eigenlijk. Je moet als lezer wel echt iets doen. Ja. Jij gaat morgen naar Carnaval door jouw boek dat je hebt geschreven over, uh, niet, niet echt Carnaval, maar uh, hoe heet het ook weer? Vastelovend. Ja, vastelovend, ja. Ja. Daardoor uh, heb ik altijd, als ik aan carnaval denk, denk ik aan jouw boek. En, en dat boek is voor mij zo reëel, ondanks dat ik nog nooit carnaval heb gevierd, dat ik eigenlijk ook geen carnaval meer hoef te vieren, want ik heb jouw boek gelezen. Ja, dus ja. Uh, dank daarvoor. Ja, ook graag gedaan. En ik wens jou heel veel plezier. Jan van Mersbergen, dankjewel. Goeiedag. Ja, graag gedaan. En natuurlijk uh, muziek van uh, Willy Vlod. En die uh, morgen speelt met uh, twee bands. De Nest en Richmond Fontaine. Van die laatste draaien we Wake Up Ray. It ain't no use. Oh, it ain't no use. Maybe some guys just ain't meant to. I was living in Montana once. I was married. Voor! Richmond Fontaine, een van de bands van Willy Vlot, in afkomstig van zijn album You Can't Go Back If There's Nothing To Go Back To uit 2016. En uh, sommige personages uit zijn boeken komen trouwens ook uh, terecht in zijn liedjes en andersom ook. Elke week geven we de reismicrofoon mee aan iemand... die uh, iets bijzonders op til heeft staan. Een première of een uh, boekverschijning of iets anders. Deze week beeldend kunstenaar en schrijver Gamal Fouad. Hij heeft uh, deze week zijn verhalenbundel uitgebracht... de Voorhuidenverzamelaar. En hij maakte de volgende audionotitie. Klein weekje komt mijn verhalenbundel uit. De voorhuidenverzamelaar. Het is nu uh, middag, 12 uur. En ik zit hier met mijn zoontje van 1 augustus. En we gaan straks varenavond ophalen, mijn dochtertje van 4. Want dat is wat ik doe op donderdag. Hè? Dan pas ik op de kindjes. Wil jij nog wat zeggen, augustje? Wil je wat zeggen? Zeg maar Hallo. Nou, hij is een beetje verlegen. Uh, nou, Augusje zegt toch wat, zeg maar. Uh, oh. uh. Oké, okay, we zijn net aangekomen op het schoolplein en. Uh, ja, zeg ik heb een poesje. Oh, goed. Hey, schat. Hey, wat gaat. dat zo in de dag? Voor de meisjes. Voor de meisjes. Voor de meisjes. Voor de meisjes. Voor de meisjes. Voor de meisjes. de is oh, koningen, oh. laat, maar. Oh. Zo, goedemorgen. Het is 2 februari. Het is half 9. Iedereen is nu de deur uit, dus ik heb tijd uh, voor mezelf. Ik ga nu wat mailtjes eruit sturen. En dan ga ik nadenken over de structuur van mijn volgende roman... Het verhaal is zo goed als af in mijn hoofd. En ik ga de structuur, ja, de structuur bepalen. Dat is eigenlijk wat een roman ook interessant maakt voor mij. als lezer en als schrijver. Ik zit trouwens in de keuken. Dat is mijn nieuwe werkplek. Sinds een jaar ingeklemd tussen de wasdroger en de afwasmachine. En het liefst heb ik ook nog uh, dat ze allebei aanstaan. Het is nu maandag. Even kijken, wat is het? 5 februari. Ik heb gisteravond echt een steengoede film gezien... genaamd The Florida Project... Ik moet zeggen, ik heb nu toch wel echt uh, wel wat kriebels. Morgen komt het boek uit. Wat een geweldig nieuws. De verzamelaar. Het zijn verhalen die ik in de loop van tien jaar heb geschreven. En waar, ja, waar nu een afronding uh, tot stand is gekomen. In de vorm van een boek. Ik ben er heel trots op. Ik ga denk ik wat stukjes, misschien wat fragmenten voorlezen. Die ook te maken hebben met het programma Nooit meer slapen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga even wat fragmenten uitzoeken. Tot zo. Dit is een fragment uit het verhaal Nachtwacht. Het is een van de dingen die ik als prettig ervaar... in mijn functie als nachtopziener. Dat iedereen ermee ophoudt wanneer ik begin. De laatste losse eindjes worden nog snel afgeraffeld. De kaarsen op de tafels worden met een laatste zucht uitgeblazen. De bediening van de cafetaria, de terreinknecht, de schoonmaker. Iedereen is moe. Het is genoeg geweest voor vandaag. En ik kan niet wachten tot ze ook echt allemaal vertrokken zijn. Het is niet de bedoeling... dat er iemand van het personeel blijft rondhangen. En zeker niet in het receptiegebouw, mijn hok... waar ik de confrontatie met de voor me liggende uren aanga. Het verstoort het ritme. De door mij zorgvuldig opgebouwde symfonie... die me als nachtopsiener voortstuwt op mijn reis naar het einde van de nacht. Een reis die ik alleen wil maken... Die ik me toe-eigen als een hebberig kind. Ze is van mij alleen van mij. En mocht het toch het geval zijn... dat Richard of een van de anderen nog geen zin heeft om naar huis te gaan. Omdat ze nog wat stoom moeten afblazen. De behoefte voelen om over een lange dag na te praten. Of gewoon weg, omdat ze nog een half uur te gaan hebben... voor de nachtbus arriveert die ze naar huis moet brengen. Dan zet ik tierenlantijnen muziek op... Werkt altijd. Maakt niet uit van wie. Ik zoek gewoon naar een klassieke zender op de radio en zet het volume hoger. Je zal versteld staan van hoeveel mensen daar een hekel aan hebben. Om naar muziek te luisteren. Of een hoorspel. Hoorspelen doen het ook altijd goed. En als dat niet helpt, vraag ik tussen neus en lippen door naar het laatste boek dat ze hebben gelezen. Een dodelijke combinatie. Ze denken hier allemaal dat ik gek ben. Een getikte kunstenaar. Of gewoon gedikt. Ik ga nu zo uh, wat voorbereidingen treffen. Want ik uh, ben met de fiets vandaag. Ik ga straks naar de uitgeverij. Om uh, het boek in ontvangst te nemen. Hartstikke leuk. En ik uh, hoop daar nog wat van te kunnen berichten straks. Ik ga nu uitvogelen wat ik aan moet trekken. Dus moet toch altijd uh, misschien iets van een jasje of zo. Zo, het is een stralende dag. Ik ga nu het pontje op vanaf Noord naar de andere kant te geraken. De zon schijnt echt prachtig. Jongens, ik zie jullie straks. Tje. Zo'n frits zit er ook nog. Hoi. Ik heb Een afspraak met uh, Patricia. Hoi. Hey, kijk eens. <laughs> ja. ja. Wat heb jij? De radio. Oh. Hoi. <laughs> Hey. Goed, goed. Ja. Ja. Is het leuk? Ja, ja, nou, ja. Het is nu 6 februari. Het is 1 uur. Ik zit met mijn lieve redacteur, Tisha de Groot. En ze gaat me nu het boek overhandigen. Wat leuk. Ik ben ontzettend blij dat ik het kan doen. Lieve Gamel, moet ik zeggen. En uh, ik ben reuze trots dat ik je... Het boek het eerste exemplaar mag geven en ik hoop dat je er ook ontzettend blij mee zult zijn ik vind het er prachtig uitzien en ik wens je daar heel veel succes mee dankjewel kijk eens, wow. als je... kijk eens. ja, oh, ja. <lacht> <lacht> Dat goed he dat is hem heel blij hartstikke bedankt dankjewel nou, dat je goede recensies <lacht> nog mag krijgen dank, laten we het open. Ja. Ja. Gelopen. Ik heb het boek ontvangst genomen, hartstikke leuk. Het ziet er prachtig uit. Ik ben heel trots. Uh, het is altijd een moment, uh, een eerlijk moment. Zo je uh, nou ja, je eigen boek in de hand kan vasthouden. Ik zou zeggen, mensen, lees het. De verzamelaar, nu verkrijgbaar. Ik wens u een goede nacht. Daag. De week van Gamal Fouad die uh, de reismicrofoon insprak en uh, zijn nieuwe boek heet De Voorhuiden verzamelaar. Ter promotie van uh, hun lente-zomercollectie bracht het uh, modehuis Kenzo een korte film uit. Waarbij Karen O, frontvrouw van de Amerikaanse band Yeah, Yeah, Yes, samen met Michael Kiwanuka muziek heeft uh, verzorgd. En dit uh, kwam daaruit Yo, My Saint. Don't you tell You're my saint, you're my saint, you're my saint, you're my saint, you're my saint, you're voor de reclame van een uh, modemerk Kenzo, Carino en uh, Michael Kiwanuka... met het uh, liedje Yo My Saint. Morgen is uh, Joep van Lieshout uh, hier te gast. Want uh, hij heeft een uh, grote kunstshow in het uh, Theater Rotterdam... tijdens de Kunstweek, al daar in uh, de Rotterdamse... Uh, nou ja, gewoon in Rotterdam eigenlijk. En Hanneke Groenteman die zit dan op deze stoel en die uh, zal hem interviewen. En uh, zometeen kunt u luisteren naar de nachtzuster van uh, Max. Volgende week en de week erop en de week daarop. Dan uh, ben ik er zelf niet, want ik krijg eventjes naar een uh, all-inclusive. Om daar op een uh, lichtstoel op een bejaarde rots uh, met een lopend uh, buffet een uh, massage te ondergaan. Kijken of ik nog wat kleuren op het gelaat krijg. Elke avond bingo. Nee, mij hoor je niet. Het wordt fantastisch. En uh, Hanneke Groenteman en Elfie Tromp... die nemen het eventjes uh, van mij over waar ik ze dankbaar voor ben. Dus ik uh, wens u een uh, prettige koude februari. En ik uh, hoop er snel weer te zijn. En wens u voor nu een hele goede nacht met de nachtzuster. Nieuws van Malle Kanten.